via goede doelen geld ophaalde voor Hamas. Alles bij elkaar zouden ze in twee jaar tijd... ongeveer 7 miljoen euro hebben doorgesluist. Het geld was zogenaamd ingezameld voor humanitaire doeleinden... zegt de Italiaanse justitie. Schaatser Jutta Leerdam heeft zich na de Olympische Spelen in Milaan gereden. Na haar valpartij vrijdag op de 1000 meter... werd ze vandaag tweede op de 500 meter. Alleen Femke Kok was sneller. Het derde ticket was voor Anna Boersma... die maar drie honderdsten verloor op Leerdam.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 538, onu! Top 1000. Julia van Rijn. Met zometeen Jan Smit, ook Ultra Needs. Na en Shana nu. Radio 58. 663. Quit it, girl. Rock with it, girl. Swat em it, girl. B' ba de bang, bang. Bang, shit, girl. Danse dit, girl. Get with it, girl. B' ba de bang. To the floor, I may miss your energy because me not play no hide and seek. What is it? The thing you wanna make me feel girl. Free. How anytime you wine and catch it, this select pull it up, they parapete girl. Up, up, me, up, up, up, me not touch a dollar now, me pocket. Cause nothing in this world ain't more than what you were. You ain't more than diamond, more than gold. Song can suck and feel me. Make the be just take control. As long as I keep dating Free up yourself, get out of control Baby. Je kerstkilo's eraf. De 538 party tot 1000 662. 62 is voor Ultra Nate en Free in the Party Top 1000. Hey, heb jij nog een andere baan naast je huidige werk? Gewoon eentje die je gewoon doet uit de passie. Bijvoorbeeld dat je naast je kantoorbaan nog in een wijnwinkel werkt. Weet je wel dat je gewoon uh, houdt van wijn. Of uh, naast je baan nog als zzp'er wat klussen erbij doet. Want ja, jij moet ook je vakantie betalen. Uh, nou, Jan Smit die heeft wel een hele bijzondere baan erbij. Hij is namelijk makelaar. En dan niet in Volendam, nee in Marbella. Ja, en dat doet hij omdat hij het zelf een geweldige plek vindt. Al gok ik dat de huizenmarkt daarna gisternacht... met al die overstromingen per direct is gedaald. Uh, net als deze hit trouwens, ja. 60 plaatsen gedaald ten opzichte van vorig jaar in de Party Top 1000. Maar dat maakt hem niet minder lekker. Jan Smit. En als de nacht verdwijnt nu op 661. Ik weet niet meer wat ik doe. Waar moet dat toch nou naartoe?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 We op de been, zo blond met blauwe ogen, zo zie je er maar één. Ik vroeg me toen voor een dans, ik voelde dit is mijn kans. Het moest er maar van komen, we zweegden als een praat. Als er nacht verdwijnt en de zon. 660 Ask me a question I'll try reply. Just Oh much temptation way you from something, but you catch me by surprise and I don't want, it. I don't want Now I feel. Duizend. 659 Lord. Let's get it funky, let's get it, it funky. In this dance for me. we got y'all open, now you're floating, so you got, got to dance, dance for, me. for me. Don't need no hateration, holleration. In this dance party, let's get it percolating. Why you waiting? So just mm -hmm. dance, for mm -hmm. me it's so only gonna be about a matter of time before you get loose and start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating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 En hij zei, ik wil het best doen, maar het nummer mag niet verdrietig gaan klinken. Nee, want Mary J. Blights stond daar wel bekend... omdat ze, nou ja, hield van zingen over een heartbreak. Hij zei, geen drama, geen tranen, gewoon goede vibes. En dat is prima gelukt. Mary J. Blights komt terecht met de Family Affair... op plek 659 in de party top 1000. Destination unknown. 1000. Gaat je 5, 3, 8, 9? Nou, Kapje, trans bij de klaar. Kijk, Kapje, maar eens open, jongen. Ja, we gaan er een feestje van maken, deze zomer. We gaan naar bedoel. Lekker! Houd de hare maar eens even om Het is zo koud en ik zit nog in de regen. Ja, la, la, la, la, la, la. Dat Nederlandse weer, daar kan ik niet goed tegen. Zonder dakje Maar als ik nu ga rijden, komt het water in mijn pakje. Toch gaan we op wat als een koning terrein. Ja. Wij gaan naar zuid frankrijk Dan rij ik met elkaar.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 weer limbo-dansen op de kerstbouw. Jouw goede voornemen, meteen elke dag powerliften. O,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 Moulin Rouge The Musical. Nu te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu je ticket via moulinrouge.puntnl. Reisvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.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 in the land of adventure lives Tarsad. 50 extra This check one two the party my crew run through somebody, show me what you like check one two DJs into the crew. Much skill it's impossible for you not to feel a sterile oh. MC that you ever met in your life I'm trying to see your work, put a little sweat in your life I got an idea, and it might sound silly But I wanna roll your body in a tight brown filly Crack it, lick it up, seal it tight, Get a light, cause you know we gon' burn it all night And I just might, double the ice on Diddy. So if you double the price, me and Vice rock in it Come on Rock your body, might check one two But it ain't a body into my crew run through Shake somebody, show me what you got. It into the groove Don't be loud the crowd one move like oh oh, oh. Yeah, like boom i'll be at the hotel soon we gonna put the lens on zoom bends on room as long as you got the right perfume ain't nobody checking out the telly till noon. come on you should get a stag hat on the backbone like stag rap i'm peeling off in tight sassone honey stop breathing when i step in the room oh. and ain't nobody leaving till i said it with the phone rock your body might check 'Cause it ain't the party 'til my food run through. She's mm -hmm. the Kelly, get a room! Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Let's go, all my ladies, sing along. Come on. We get more 'til the night is through. So baby, tell me what you want. For the masses, uh, the schools that use Tupac post to teach classes. Yeah. Yeah. Trying to follow when the turn, take a spin and no the sound. is leaking out on the crowd, getting a bit. You see me posting and the scene, get frozen. Uh -huh. He sounds dope when the words are proposing. Uh -huh. B-boys ripped down, it's soul like a slow jam. Hey. I'll be so damn ill till I'm an old man. Stop. Stop. You're making it hot when y'all move. Uh -huh. Stag, I'll reach the top cause I choose. Groove uh -huh. tracks like the Gatlang used. Yeah. In fact, the mice with the rat can't lose. Uh -huh. Come on mvp en rock your body op 655 538 party top 1000. Heb jij deze kerst ook zo'n uh, goede bedoeling, slecht uitgevoerd uh, cadeau gegeven? Je weet wel, je dacht uh, origineel te zijn, maar uh, ze had het al. Of uh, je kocht die trui in een uh, verkeerde maat en uh, nu voelt ze zich al drie dagen dik. Of nog beter, je hebt iets besteld wat binnen 24 uur geleverd zou worden en het ligt nu waarschijnlijk nog ergens in Slowakije. Kortom, je geld is voetzie, je relatie op het randje en terugbrengen lukt niet meer. Maar hé, hey, bewaar dat bonnetje goed. Ja, stuur hem in via 538.nl. Want in januari gaan we weer rekeningen betalen in hier met je rekening. Mark 53.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 I need go.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 is op 652 in de Party Top 1000. Ja, en het volgende nummer was eigenlijk van origineel helemaal geen hit. Nee, het is van oorsprong een traditioneel Mexicaans feestnummer... uit de stijl Son Yarocho. En bij die stijl hoort een dans en die vormt als een soort trommel voor dit lied... door te stampen op een houten vloer. Een beetje lomp. Eigenlijk een perfect nummer voor mij. Het nummer werd uiteindelijk gecoverd door Los Lobos. En die maakte het de hit die we vandaag de dag kennen. La Bomba! Hoor je op 651. Radio 538. Betaal niet te veel voor je zorgverzekering. Vergelijk op Poliswijzer.nl en bespaar tot 511 euro. Poliswijzer.nl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 Come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 Het Ingel al in de lucht en Ajax heeft het nu bevestigd. Jordi Kruijf wordt technisch directeur. Hij moet de club er weer bovenop helpen. Kruijf speelde onder meer bij Barcelona, Manchester United en voor Oranje... en was ook al technisch directeur bij andere clubs. Kruijf begint in februari en tekent tot de zomer van 2028. Voor de derde dag op rij hebben vrijwilligers en veteranen... zonder succes gezocht naar de vermiste Milan, dat meldt NOS... De 16-jarige jongen uit Oekraïne is sinds donderdag vermist. Er werd voor het laatst gezien in het Noord-Hollandse Heemskerk. Vandaag zochten 400 tot 500 mensen mee, maar dus zonder succes. President Trump denkt dat Rusland oprecht vrede wil. Toen hij president Zelensky ontving op zijn landgoed in Florida... zei Trump dat beide presidenten vrede willen, doelend op Zelensky en Poetin. Trump heeft op dit moment een gesprek met Zelensky... en gaat daarna weer met Poetin bellen. Schaatsster Femke Kok heeft zoals verwacht een olympisch ticket op de 500 meter binnengehaald. Op het kwalificatietoernooi in Tiel was ze de snelste voor Jutta Leerdam en Anna Boersma. Bij de mannen zorgde Stijn van der Bunt voor een verrassing op de 10 kilometer. Hij won en Jorrit Bergsma werd tweede. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen mist. Die breidt zich vanuit het noorden langzaam uit. Morgen veel bewolking bij 2 graden in Limburg en 7 graden aan zee. Dat was het nieuws van 538. Dankjewel hè, Martijn. Drie minuten voor negen. Goedenavond. Uh, avond. Ja, normaal gesproken hoor je hier over vertragingen en flitsers zijn. Daar kan ik vrij kort over wezen. Die zijn er niet. Maar aangezien Flitsmeister een hoop geld betaalt... om mijn naam even te horen, roep ik Flitsmeister meldt Geen vertragingen en geen flitscontrole. Zo, voor jou dame.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 Morgen, de 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win. 10.000 euro. Hallo daar. Attention. Dit is de 538 Party. Top 1000. Martijn Lagraal. Ja, goedenavond. We tellen vrolijk verder met de Party Squad. Zometeen naar de Sugar Babes. Push the button. Radio 538. 649.